Gaat u hem ook water geven? Dan ga ik hem ook water geven. Dus ik wil bij deze uh, u de toezegging doen dat ik in 2011 uh, met uh, diverse voorstellen in één klap naar de toekomst. Want ik ben anders bang dat het echt een lappendeken gaat worden van dit beleidje hier, dat beleidje daar. Uh, dan het stuk van de uh, reinigingsheffing. Um, zoals u. Waarschijnlijk heb vernomen, nou, misschien ook niet, maar het staat uh, redelijk uh, verwoord in, uh, op pagina 98 over de reinigingsheffing. En ik weet, we praten dan ook een klein beetje over de financiële paragraaf. Maar aangezien u het toch bij programma 2 de vraag stelt, wil ik u vast even meenemen. De afgelopen jaren heeft uh, het vorige college, uh, het college al aangegeven dat de voorziening reinigingsheffing leeg begint te raken. Dus als het goed is, hoeft dat geen verrassing voor u te zijn. Dit college heeft gemeend van ja, we hebben een probleem. De voorziening raakt leeg op, uh, in 2012. Dus daar moeten we actie op ondernemen. Hoe, hoe je het wendt of keert. Kun je op een aantal manieren doen. Mevrouw Verheijen heeft ze ook aangegeven. Je kunt de inkomsten vermeerderen en je kunt de lasten gaan verlagen. Nou, de lasten verlagen, dat hebben wij al bekeken. En wij komen al op een besparing van 40.000 euro... ...om dat te gaan doen. Met behoud van het kwaliteitsniveau wat de, de, deze, dit college met u in het verleden heeft afgesproken. Dat is het niveau wat wij gaan halen. In het, uh, uh, de werkgroep ombuigingen komen wij natuurlijk ook met voorstellen van... ...ja, het is allemaal leuk en aardig om dit niveau te handhaven, maar als, wat... wat uh, Wanneer de vries van D66 al aangeeft, mag het misschien een ontje minder. Natuurlijk kan het een, een ontje minder, maar er zijn er wel een aantal consequenties aan. Te denken valt bijvoorbeeld aan afvalbakken wat verder uit elkaar. Minder afvalbakken betekent dat je minder hoeft te legen. Is een kostenbesparing. Dat, dat soort zaken kunt u denken. Maar nogmaals, op dit ogenblik zijn wij uh, van mening dat we het, uh, het niveau van 2010, CQ van 2009... ...moeten proberen te handhaven. De afdeling Reiniging Groen heeft al gekeken... ...kunnen we dat efficiënter? Dat is bijvoorbeeld met het zolenvegen. Wij hebben de gemeente van ja, misschien kunnen we uh, uh, zo efficiënter werken... ...met het behoud van het uh, kwaliteitsniveau... ...wat we met elkaar hebben afgesproken. Dus we, vandaar dat wij ook hebben gezegd... ...in 2011 eenmalig 1,5% of met 3% verhogen en daarna... Uh, uh, laten we het aan u over. Of de inkomsten verhogen, of de lasten verlichten. Ik kan met mevrouw Vrij behoorlijk en, en meegaan... dat ze zegt van ja, uh, beste wethouder... dat is wel behoorlijk eenzijdig. U gaat wel verhogen en u verzwaart ermee de lasten van de, de, van de burgers. Wij hebben gemeente om met deze oplossing te komen... om uh, aan beide uh, vragen te beantwoorden. Dus met andere woorden, niet ervoor te zorgen dat in 2011... de Voorziening uh, leeg te laten raken en al met een achterstand te beginnen bij de ombuigingen. Voorzitter, bij interruptie. Misschien ons. Wil dat zeggen dat de portefeuillehouder het amendement ontraadt? Ja. Wethouder. Nee, ik, uh, als ik u uh, uh, me goed heeft geluisterd, vind, uh, zeg ik van als u dat amendement wil aannemen, vind ik het prima, maar dat betekent voor u een extra staakstelling bij de werkgroep uh, ombuigingen. Het grof, uh, grof vuil, uh, de afvalinzameling. Ik denk dat ik daar in de commissieverband al behoorlijk optreden ben teruggekomen. We zijn het eigenlijk met elkaar eens dat het anders moet. En in 2011 komen we daarmee met een voorstel hoe we dat uh, handen en voeten gaan geven. Volgens mij heb ik daar de allebei de vragen beantwoord. Um, ik twijfel alleen nog even over de vraag van meneer Bawits, GroenLinks. Uh, portefeuillehouder, wanneer hij zegt, is het niet een idee om kleine stukjes... ...openbaar plantsoen... ...die naast woningen liggen en dergelijke... Is het antwoord gegeven? Oké. Okay. Uh, meneer Barwits, heeft u voor uw gevoel... ...antwoord gehad op de vraag? Nee, Ik kan misschien ook wel, misschien wat explicieter... In, in, uh, ...op ingaan. Ja, als, u als u dat graag wil. Uh, dat doen we eigenlijk al. Uh, wat je bijvoorbeeld uh, ziet, we hebben bijvoorbeeld afspraken met de Kei, die uh, heeft naast bijvoorbeeld flats van de Vlenneweg een aantal stukken groen. En die hebben zij overgenomen en die onderhouden zij. Wat wel de moeilijkheid daarin gaat: van ja, wij, wij verwachten wel van uh, als je dat stukje groen uh, gaat overnemen, een, uh, een kwaliteitsniveau. Dus dat betekent een ander soort uh, uh, aansturing. Kijk, als je het in je, eigen, in, je, in je eigen hand hebt, dan is dat heel makkelijk te doen. Maar als je een, bijvoorbeeld een bewoner hebt die zegt van ik neem een stukje groen over en vervolgens doet de bewoner er niets aan. Dan heb ik vrij weinig middelen om dat te, te, te, te, te gaan handhaven. Maar ik, ik ben wel met u eens, we gaan, we kunnen, wij, wij, wat ik u al aangeef, wij doen het al en we staan er voor open, maar wel met, met een aantal voorwaarden. Dank u wel, uh, wethouder. Wilt u een interruptie plaatsen? Ja, ik had al mijn hand gestoken, hij was al, hij was nee, al, al gezien. Is. Dank u wel. Um, um, uh, mijn vraag is dan dus ter verduidelijking: gaat u dat dan ook meenemen om dit beleid uit te breiden in het in dit voorjaar met uw groen? Wat ik al uh, op uh, de antwoord, de, de, de suggestie van uh, uh, meneer De Vries van D60, adopteren een boom, dat vind ik een heel erg goed idee en die wil ik meenemen in de bespreking in 2011? ik kijk even rond tweede termijn. mevrouw Verhey, meneer Demmers meneer Baarwits meneer Stammers dat is hem meneer Baarwits ik begin met u ja net ja Groenings heeft net even gehoord naar meneer, mevrouw Verhey en uh, wij kunnen meegaan met haar voorstel, maar dan niet om dat dan weer weg te halen bij het eerdere amendement. Ja, Zij ze zegt nu uh, het amendement aannemen uh, voor de reinigingsheffing en dan uh, die 25.000 euro uh, of een, een deel van, dat, uh, van het bedrag alvast weghalen bij het vorige, uh, via het vorige amendement over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hebben, heeft u dat niet gezegd? Ja, dan, dan kunt u misschien daarop reageren straks. Want ik had dat namelijk begrepen. En ik denk bij mezelf, ja, als we oplossingsrichtingen zoeken, doe dat dan niet. Je, je stelt een amendement vast, er moet iets voor gevonden worden, voor de dekking. Je stelt het volgende amendement vast en zoekt daar dan ook een separaat dekking voor. Maar zoekt het dan niet, of haalt het er niet uit een vorig amendement. Dat zou jammer zijn. Maar misschien heb ik het verkeerd begrepen, ik hoop het. Dank u wel. Meneer Demmers. Ja, voorzitter... Uh... Voor de wethouder uh, Sandbergen. We hebben natuurlijk heel veel onderhoudsintensieve en uh, hele kwetsbare planten hier en bomen. Dat geeft ook een beetje rotzooi. Het is staand beleid binnen dit huis om kunststofbloemstukken in de ontvangsthal van het oude gedeelte te hebben. Kunnen we dat beleid niet naar buiten doortrekken? Is dat niet is iets om over na te denken? Meneer Stammers, u krijgt het woord en mag gelijk reageren. Ja, even. Eh, ik heb nog even een vraag aan, aan de, heer, de heer Demmers. Is hij niet, niet bang dat er dan weer een enorm probleem gaat ontstaan met afval... als we plastic naar buiten gaan brengen? Eh, dat is even de vraag. Eh, dan meteen mijn, mijn, antwoord, eh, of mijn reactie even op eh, het amendement van de VVD... over eh, de reinigingsheffing... Eh, nou ja, u weet ongetwijfeld dat voor de Partij van de Arbeid... dit, dit een heet hangijzer is. Elke keer weer. Dat komt jaarlijks terug, dit, dit soort zaken. Uh, wij zitten hier ook nu, nu erg tegen teken aanteken uitgaande van het feit... dat wij toch willen dit, dat dit soort zaken uh, absoluut kostendekkend geregeld uh, gaan worden. Uh, ook volgens afspraken die wij hebben in het, in het coalitieakkoord. Echter... De wethouder geeft een escape en zegt nu van ik ontraad dit uh, amendement niet, uh, maar leg daarbij een, een, ja, een zwaardere taak aan de, aan de, aan de werkgroep. En uh, zij het met enige tegenzin, dat, dat wel. Maar denk ik dat we die uitdagingen maar uh, aan moeten gaan. Uh, dan zijn wij hopelijk voor eens en voor altijd van dit gezeur af ook uh, ik hoop dat wij niet met elkaar gaan besluiten dat het kwaliteitsniveau een flink stuk omlaag gaat want dan weet ik zeker dat u het jaar daarop weer loopt te zeuren dat het allemaal zo slecht geregeld is hier in het antwoord en dat er weer extra geld voor gevoteerd moet worden maar goed dat zien we dan wel dus ik, uh, wij steunen uh, dit, dit uh, abonnement, uh, alhoewel het nog niet in... Uh, Met passie en enthousiasme is, uh, hoor ik... Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Voor wat uh, betreft het groen, ik heb het in mijn algemene beschouwingen al gezegd... Uh, het is misschien leuk om het, uh, het bestaande groen in onze woonplaats uh, ook eens een keer extra mee uh, te laten nemen in, uh, in Zandvoort. Want Zandvoort is al voor een heel groot deel u uh, groen. En dat groen wordt verzorgd door de tuinen van particulieren die hier aanwezig zijn. Dus uh, uh, daardoor zou je ook eens kunnen besluiten... om wat minder bomen te planten... die waarschijnlijk toch het loodje weer gaan leggen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stammers. Um, me... Van mij wel, uh, meneer Bluis. Kort eens gegeven, want kijk... wat ons te oor is gekomen... dat die bomen waar ze staan... die staan allemaal in de stenen. Dus inderdaad de motivatie om over het algemeen... Staan, ...zijn de bomen die in de tuinen van de mensen staan... ...staan er beter bij als de bomen van de gemeente. En dat heeft best wel een reden. Dus, dus daarom alleen al is de stimulans om dat meer in de tuinen te doen... ...dan los je misschien wel twee problemen op. Dank u wel. Mevrouw Verhey en de naam mevrouw Van der Veld. Mevrouw Verheij. Ja, dank u voorzitter. Dames en heren, mag ik toch... uw. Attentiewaarde vragen voor datgene wat een van u steeds inbrengt. Want ik merk het is wat later. We zijn ook op het punt van afronden. Maar het is denk ik niet plezierig voor degene die spreekt als er zoveel geroezemoes is. En ik heb moeite dan om het te volgen. Dank u wel, mevrouw Frey. Ja, merci. Allereerst mijn dank ook richting onze collega's van de P van de A voor de toegezegde steun. En zo ziet u maar, wat voor de een gezeur is, is voor een andere een constructieve bijdrage, hè, zullen we maar zeggen. Ook uh, de fractie van GroenLinks wil ik uh, bedanken voor de toegezegde steun. Um, ten aanzien van de, uh, het idee om de 25.000 euro dekking te zoeken... Um, bij het schrappen van de kosten voor het Centrum Jeugd en Gezin eh, hebben we getracht mee te denken met het college om ontdekking te vinden eh, voor dit voorstel. Maar u hebt gelijk als u zegt dat het twee aparte besluiten en twee aparte amendementen zijn. Eh, tot slot ook, eh, ja, zijn we de wethouder dankbaar voor zijn antwoord om een verdere kostenreductie te bespreken in de werkgroep Ombuigingen... Um, ja, een verhoging van de heffing met 3% is dan wat ons betreft zeker niet nodig. En we brengen ons amendement uh, later deze vergadering ook heel graag in stemming. We kijken ernaar uit. Dank u. Dank u wel mevrouw Verheij, Mevrouw Van der Veld. Ja, het is mij opgevallen dat uh, nu in ene de reinigingsheffing in een ene heel belangrijk punt is, die, die verhoging van 3%. Ik kan me herinneren dat er in de commissie eigenlijk niet eens over nagedacht is, niet eens over gesproken... Ik, uh, ik vind dat toch een vreemde ontwikkeling. Ik heb, uh, ik heb net commissiestukken nagelezen hier. Uh, en daar is eigenlijk niet echt veel in opgenomen in het verslag. Dus ik, ik vind verbazingwekkend uh, ook dat er nu dan in één uh, dat niet gedaan moet worden. Wij zullen ook niet meegaan met het amendement. Omdat wij wel inzien dat je dus wel zeker je, je reserves op pijl moet houden. En inderdaad, anders wordt er straks weer om geld gevraagd. En ik neem aan dat het college het niet voor niets verzoekt. En ik neem ook aan dat de ambtelijke organisatie in staat is om dat door te rekenen. En ik heb de heer Bluis eerder vanavond horen zeggen dat hij uh, aangeeft bij de werkgroep ombuigingen niet alles te weten. En ik stel voor dat we dat even in ons achterhoofd houden. We weten ook niet alles. Daar zitten de mensen die het weten. Dank u wel, uh, mevrouw Van der Veld. En mevrouw Verheij wil een korte interruptie plaatsen, begrijp ik. Bij deze. Ja, ik wilde heel graag nog kort reageren uh, op de opmerking uh, uh, van mevrouw Van der Veld... waarin de suggestie wordt gewekt dat dit opeens uit het niets uh, valt... We hebben in aanloop naar de behandeling van deze begroting een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Waar wij ons ook aan gehouden hebben. We hebben hier schriftelijke vragen over gesteld. We hebben er een vraag over gesteld um, tijdens de commissievergadering. En uh, we zijn er ook nog op teruggekomen. Um, later nog schriftelijk. En dat is opgenomen in de memorie van antwoord. En dat eigenlijk bij elkaar opgeteld heeft ertoe geleid dat we toch van mening waren dit vanavond nog aan de orde te moeten brengen. Echt heel kort mevrouw van der Veld. Ja, echt heel kort. Uh, het spijt me dan. Ik heb uh, namelijk op internet het verslag nagekeken. Dan, daar stond namelijk daar niets over in bij de belastingvoorstellen. Dus dan heb ik verkeerd gezocht waarschijnlijk. Het zij zo. Wenst u een interruptie, meneer Bluis? Wethouder, heeft u nog behoefte aan een slotwoordje... Ja, want ik heb één vraag gehoord van meneer Demmers. Of ik uh, kunst of boem uh, wil... Was dat een vraag? Dat, dat, dat, als hij als, als die suggestie wil, dan uh, zie ik dat graag in de projectombuigingen. Uh, Ombuigingen. Goed. Volgens mij is het daarmee geweest. Wethouder. En stel ik voor de discussie op programma 2 daarmee te beëindigen. En ga ik tot schorsing over van deze vergadering, zodat ik u morgen om uiterlijk 7 uur avondtijd weer terugzie. Meneer de, meneer de voorzitter, mogen wij de spullen hier laten... Je kunt de spullen laten in. Ja, toch vroeger dan ik verwacht eigenlijk. Bro. Ja, de burgemeester had beloofd uh, ja, half, half twaalf. twaalf. Maar ja, het, 17 minuten. Het, is, het is een natuurlijk moment om even te stoppen. Helemaal goed. Ja, Helemaal goed. Nou, maar, ja. Af en toe is het voor mij oeverloos gezwet. Ja, een gezicht nog. Ja, ja. Maar uh, ja, het is wel belangrijk. Het zijn nou, nog niet echt spannende dingen in nee. nee. de buurt geweest op het nee. ogenblik. En die 25.000 euro voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat hangt nog, want dat gaat uh, ombuigings. Uh, ja, maar moet, moet het dan bekijken. naar groen toe? Ja, nou ja, nee, wat jij moet doen. Is gewoon een boom in je tuin zetten. Ik heb een tuin. En een park adopteren. Goed, daar komen we er met z'n allen uit. Luisteraars, morgenavond om 7 uur zijn wij hier weer aanwezig. Pascal van der Beek, Don de Gerber en ik, zei de gek, Joop van Es. Ik wens u een goede nachtrust. En ja, goed uitrusten, want morgenavond is het nog een lange zit. Tot dan, oké. Okay. van zon You can reach me by railway, you can reach me by a railway. you can reach me on an airplane, you can reach me with your mind, you can reach me by a caravan, cross the desert like an airy man.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 the border in a blazer I don't care how you get here just get here if you can there are heels in my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 che in ogni senso lascio rappiegua di e che non so riempire sul di un tramonto gridano foschi Così. Fossa essere così. I miei pensieri dicono di sì. I miei pensieri dicono. Lo so che dove sei, non hai bisogno più di me.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 I'll be late.